De KNVB maakt zich grote zorgen over het plan in het vijfpartijenakkoord om de kosten voor de politieinzet bij voetbalwedstrijden door te berekenen aan de clubs. Het gaat om 30 miljoen euro per jaar. Directeur van Oostveen van de KNVB noemt het plan symboolpolitiek en snapt ook niet waar het bedrag van 30 miljoen euro vandaan komt. Volgens berekeningen van de KNVB kost de politieinzet rond voetbalwedstrijden maximaal 2,5 miljoen euro.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 Doordat er vanmiddag weinig wind staat, voelt het aangenaam aan. Morgen is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er zijn vandaag aangekondigde snelheidscontroles op de A7 tussen Zaandam en Horen. En op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de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 want tijdens haar middagdukkie is zo'n lief uit smoeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouw en ze vraagt. Hei je Henkie gezien, zien. Hei je Henkie gezien. Nee, maar misschien tante Stiemi. Hei die Henkie gezien. En met z'n allemaal op een kangaroo eiland. Waar je kangaroos vindt. Zoek de kangaroo. Dat kind snel, snel, ik sloot mijn ogen en tel En toen zonder vaarwel, nel, kroop hij uit mijn buitel En met z'n allemaal op een kangaroo-eiland Waar je kangeroes vindt, zoekt een kangaroo -moeder. Naar de kangaroo -kind. Laatst nog kreeg je een joo-jo -jo in mijn buitel. En met z'n allen op een kangaroo eiland, waar je kangaroes vindt, Zoek de kangaroo moeder, naar de kangaroo kid Oh, ik ben toch zo ongerust, truus. Ik ben toch zo ongerust. Waar gooit me zonder excuus Nou weer had gedaan Hij was en het lab die me nou al altijd Tussen mijn voering gegaan En met z'n allen al op een kankeroe eiland Waar je kangeroes vindt Gaat de kankeroe moeder Met de kankeroe kind Met de kankeroe kind In een havenkroegje Achter Katendrecht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 de zeeman uit dit lied ik zong van Pek, Pilo, Boken, baai en Boezelaar. Hij wist van wanten en hij was van zesse klaar. Hij wist van wanten en hij was van zessen klaar. Zand voor te hoorde muziek van Ronnie Potts Dapper met uh, Bai en Boezelaar. Daarvoor nou, voor muziek van het cocktailtrio met Kangroe Eiland. Ook Rob Tower kwam voorbij met de Piano aan Zee. Een mooie plaat van Jaap Molenaar met de oude V.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 Wang rust, in de donkerste nacht, al die torende wacht, en hij weest mede weg naar de kust. De nacht was zwart, als ik nergens de vuurtoren zag.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 Mee een vaken van rust. In de donkerste nacht, Al die toren de wacht. En hij weest mee de weg naar de kust. Waar zou ik zijn, als ik de weg naar het licht nergens vond?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 En hij weest mede weg, maar de...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 van jou, heel mijn hart, vraagt zo naar jou, het maakt de dagen te lang alleen. Slechts bij jou, heel mijn hart, droom steeds van jou, en het jubel, jij bent voor mij, het maakt zo tevreden, het maakt zo blij, heel mijn hart.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 Ja, de muziek van Annie Palme Samen met Jan van der Most Met het mooie nummer Samen Daarvoor Jannie Bron met Heel Mijn Hart En ook natuurlijk die plaat van dominee L.A. Baudin met Als de vuurtoren brandt En het begin van het blokje Ginnert Cox met En Steeds Weer Vierfem Zandvoort, een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 En de jaren 70 Zometeen muziek van Eric Christiani En ook nog muziek zometeen eerst van Frans Dumé met Vakantie in Tirol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 het is net of iedereen daar in dat land Slechts leeft voor de pret en de jo O, ik ben op een feest naar Tirol toe geweest Ik heb de edelwijs daar zien bloeien Ik heb de geitjes gezien met hun belletjes om Ik heb de koetjes Tirol zoren loeien Ik heb een Tirol op op mijn knieën gehad En ze knuffelden vol maar wat doe je eraan ik kon haar niet verstaan en toen riep ik maar hola Maar wat doe je eraan ik kon haar niet verstaan en toen riep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 Zing met hun bennetjes op 재미lo neut vokt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 wat ik zou doen is ongeval, wat zou jij doen is ongeval. geval in Mexico kent iedereen, b. als baby Dus als je donkere wolken ziet, je hebt verdriet. Dat hoeft toch niet aan een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 de vrienden zie kalonken, als we met die wagen pronken, lieve leen. Iedereen zal ons benijden, lieve leen. Als wij samen, zij aan zijde, onze baby laten rijden, vrolijk waaiend alle dagen in die mooie kinderwagen, lieve leen.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 Als we met die wagen pronken, lieveling Iedereen zal ons beneden lieveling Als wij samen, zij aan zijden, onze baby laten rijden Vrolijk rijdend alle dagen in die mooie kinderwagen Lieveling Voort uit Zandvoort, u hoorde muziek van de Ramrars met Ik Zag Een Kleine Wagen een Lieveling. Ook muziek van Ans en Jaap Daniels met Pepe. Ben je met Wat Zou Je Doen in Zo'n Geval? En aan het begin van het blokje hoorde u Frans Dumais met Vakantie in Reis Reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En nu op de radio dan de Skymasters met Zam Bessie. De boela trouwen ging, moest hij betalen aan de zare van zijn schat. Maar wat die zusie kostte, was een peulenschil. Omdat haar papa nog vijf lieve dochters had. Oh ja. Hij vroeg een twee ossen voor zijn dierpaar kind. Dat was niet veel, en Boela Boela vond het goed. En als de wees hoeveel hij van het meisje hield, gaf hij aan papa zijn mooie hoge Hij Heen, is een heel wat mooie jonge vrouw. Broodje, kun je daar al trouwen voor twee ossen en een hoge hoed? In Zamzamzamzamzamzamzambezi Vindt een man al gauw een aardig breedje En dan krijgt hij in het bekende schuitje Voor twee ossen en een hoge hoed Raad aan jongens die nog zoeken naar een meisje Ga naar Zambezi, het is daar een paradijsje Zo'n zwartje je weet je al wel te Hot time, have a no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 Hij was blasee van t goede en verbrak de eiterbanden. En toen met ome zeventientjes zeven in zijn handen, had hij op het auto een vehikeltje gekocht. Een onecht kind van fortvol vol deukenbulten en hiaten, in lang verleden tijden op de mensheid losgelaten, dat zich met korte sprongen voorwaarts repte langs de straten,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 Maar het fortje was gaan kuchen en het hoofd van het gezin riep vrouw je kaken op elkaar. Hou vast, ik schakel in. De olieman heeft een fortje opgedaan, daar rijdt hij mee als een vorst voor de Jordaan. Maar s'avonds om tien.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 Ik laat u achter met uh, Donald Jones met dagmeisje, Meisje. Als er nog tijd over is de Skymasters. Nogmaals de Skymasters. Hier met de nummer Hij doet het niet. Graag tot een andere keer. Tot ziens. Dag meisje, meisje lief. Dag, dag schatje, papa, Dag, dag enkel, engeltje. Dag, dag liefje. Liep het je da, da, da, de zon kijkt zo so vrij, zo so stralend als bel jij, voor een dag, wat een dag, wat een dag, dag, meisje meisje lief je liep da, dag, dag, schat je, schat van dag,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 Dag, dag, de sun kijk zo so blij, zo so straal en jay Wat een dag, wat een dag, van een dag Dag, meisje, meisje lief, dag Dag, dag, schatjes, schatten, wauw dag <coughs>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 I love you, the da The sun makes so bright, so strong and so sure. But dag day, but dag day, but dag day, da. When you love, dag you da, da, schottje, da, de, da.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 wij ook zijn best deed de arme dirigent Het wilde maar niet lukken en daarom zong de band Hij doet er niet, hij doet er niet Hij drapt er heus niet in Hij doet er niet, hij doet het niet Hij heeft vandaag geen zin Als sta je op de praten als een echte advocaat Of bak je zoete broodjes Dat helpt je heus geen draad Hij doet er niet, hij doet er niet Hij drapt er heus niet in Hij doet er niet, hij doet er niet Hij heeft vandaag geen zin